Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Russische president Poetin heeft een bezoek aan Frankrijk afgezegd. Hij zou volgende week naar Parijs komen. Maar dat gaat niet door vanwege de oplopende diplomatieke spanningen... door de oorlog in Syrië. Rusland sprak afgelopen weekend zijn veto uit... over een resolutie in de VN-veiligheidsraad... waarin werd opgeroepen om alle bombardementen op Oost-Aleppo te staken. De tekst was opgesteld door Frankrijk. Poetin zou in Parijs een nieuwe Russisch-orthodoxe kathedraal openen en een tentoonstelling bezoeken met Russische kunst. In de marge daarvan zou hij een ontmoeting hebben met zijn Franse collega Hollande. Elektronicafabrikant Samsung stopt definitief met de Galaxy Note 7. Het Zuid-Koreaanse concern legde gisteren al het productieproces van de brandgevaarlijke telefoon stil en besloot later ook de verkoop wereldwijd te stoppen. Uiteindelijk besluit Samsung nu om de telefoon definitief van de markt te halen. De Nood 7 kende een problematische geschiedenis. Eind augustus verschenen de eerste berichten dat de accu van het apparaat in brand kon vliegen. Chemieconcern Dupont in Dordrecht heeft gisteravond de fabriek stilgelegd... na een lekkage van een giftige stof. De stof kwam vrij toen een leiding werd schoongemaakt. Volgens Dupont is... Er minder dan een kilo van de stof voor maldehyde weggelekt. Er zou geen gevaar zijn geweest voor het personeel en omwonenden. Dupont kwam eerder in op spraak. Nadat 2700 kilo voor was weggelekt, dat lek werd pas na anderhalve maand bekend. De politie heeft vier mannen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij plofkraken bij verschillende supermarkten. De verdachten uit Utrecht en Nieuwegein gebruikten steeds dezelfde methodes. Ze braken in supermarkten de geldautomaat open met een sleepkabel, met een thermische lans of door middel van een gasexplosie. De politie kon vier op het spoor via drie andere verdachten die vorige maand al werden opgepakt. Het weer, vrij veel bewolking en soms motregen. In het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog en is het plaatselijk nog mistig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog en is er soms zon, zon. In het zuiden veel bewolking en het blijft met 10 tot 12 graden fris. Dit was DFM. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Hey, bierman, hoe gaat het? zeg: het is buurman, hè? Geen bierman, het is buurman. Ah ja, bierman, boerman, wat maakt Je dat? Dat begrijp ik van niet? Ik pas een andere. Hey, wie is dat? dit, dit is Sinterklaas. Komt ook uit Spanje. Echt waar? Hola, ¿cómo está? Als Antonio iets niet snapt, dan komt hij altijd naar mij. Weet je, en ik, ik help hem graag, maar het moet niet morgens om 9 uur voor onzin dingen. Dan belt hij aan. Hey Wierman, ik heb een gekregen heb ik een brief, maar ik wanneer niet staat voor een brief. Ik heb een portal cost and the portal is my heb Pas like a trapping lekker terug? Nee, opa, ik maak het niks, maar ik heb niet wat op tijd voor een brief. Ik snap niet wat jij nu allemaal zegt, hè, vriend. Toen is zo flauw, kijk in de brief, alsjeblieft. Ik zeg Antonio, de staat voor informatie kunt u bellen. Dus als je informatie hebt, moet je bellen. Oh, ik moet hem bellen. Ja, dit nummer, informatienummer. Informatienummer bellen. Ja. Voor informatie moet ik bellen. Ja, je moet bellen. Hé, hey, doe je mij na? Ik zie nee, het toerlijk niet. <lacht> Zij belde ook naar het nummer. Gemeentezaanstad, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Spreek met Anjo de bacchot uit de Kromonie? Ik heb een de brief, maar ik wil vragen voor de hoersubsidie. Pardon? Ik vraag een subsidie voor de hoer. Ik vraag subsidie voor de hoer? Ja, dat klopt, voor de hoer. <lacht> en mag ik vragen waarom? Waarom, waarom? De hoer is door. Ja. Meneer, u kunt in Nederland geen subsidie aanvragen hoor, om naar de hoeren te gaan. Waarom niet? Mijn bierman hebben een andere bierman, iedereen heeft hier een Hallo? Ja, dat is. Uh, ik, ho ik hoop niet dat er nou weer mensen zijn die zich gediscrimineerd voelen. Ja, dat heb je ook zo vaak, hè? Dan voelen ze zich ineens gediscrimineerd. Maar ik vond hem hartstikke leuk. Najib, Amalia dus, en uh, de Hoorsubsidie. En dit is Anouk. Haar nieuwe. En dat heet Burn. Dat was uh, Anouk. Met het nummer Burn. En dit is Paul En dat liedje dat heet Nieuw. Ik heb geen idee hoe lang ik had gelopen. Voordat ik het strand vond. Voordat ik de zee voor me zag.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 als een kind intens tevreden, als de jongen die ik was. En de zon brak opgetogen, juichend door mijn hoofd in, verbrandde daar de onzin, verstrooide het tot as. En het water. Zelf die ik geweest was Vergeten in de stilte Ik vond de bodem Voor een nieuw bestaan En ik zwom door Met mijn handen bij de aarde In een zoektocht Voorbij mijn eigen dieptepunt Lager was ik nooit gegaan En op dat punt gekomen Waar je longen bijna knappen Daar liet haar de mij ontsnappen Duwde mij bij haar vandaag was nieuw, wat ik zelf nooit had verzonnen. Ik had vijf meter maar gezwommen, om eruit te zijn. Ik stond op en liep rustig naar de kant. binnen met een nieuwe plaat Nu dan nog even uit hoor toevallig, maar ik kwam weer even tegen en het nummer heet gewoon nieuw. Ja, nou, pen en papier klaar. Uh, <laughs> sorry, want we gaan uh, naar het recept. Ja, en ik heb in deze kriebeltje Oeh. Nou, Angela, kom het maar. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending, na te lezen via onze Facebookpagina... wwwfacebookcom Lunch. Oh, ja, ik dacht dat jij, jij... jij gaat nog wel even een babbeltje over de recept, maar dat... Uh... Nee. nee. Nou, dan ga ik jou vertellen wat jij vanavond gaat eten. Oh. <laughs> Deze week is het recept een Hongaarse zuurkoolschotel. Uh, voor vier personen heeft u daarvoor nodig: 500 gram zuurkool, een kilo knieltjes, 300 gram runderpoulet, één grote gesnipperde ui, twee teentjes gehakte knoflook, één rookworst in plakjes gesneden, 250 gram spek, 125 gram zure room, één theelepel komijn een halve theelepel dragon... 1 à 2 eetlepels paprikapoeder... en anderhalf liter runderbouillon. Uh, roomboter, of gewone boter... en peper en zout. En uh, hoe u het moet bereiden. Uh, u maakt de bouillon aan... volgens de gebruiksaanwijzing. Uh, bak intussen de runderpoelen... in wat boter rondom bruin. Voeg de ui en knoflook toe... en bak dit nog even mee. Blus dit af met circa een half liter van de bouillon. Laat dit op zacht vuur... één uur gaarstoof... Ik dacht dat we alleen maar snelle recepten hadden. Eén uur. Dat, ja, dat nee, mag ook wel eens. Ja, maar, ja, het is wel lekker. Het is wel meen. lekker. Voeg dan de krieltjes toe en leg de zuurkool erbovenop. Bestrooi met de komijn en de dragon. Giet de bouillon bij totdat de krieltjes net onder water staan. Breng opnieuw aan de kook en laat dit een half uur zachtjes doorkoken. Bak intussen het spek samen met de rookworst en schep dit door de vuurkool. Roer de zure room wat los en met de wat overgebleven bouillon of gebruik wat van het kookvocht. Roer hier de paprikapoeder door en voeg dit al roerend toe aan de zuurkoolschotel. Goed opscheppen en op smaak brengen met peper en eventueel nog wat zout. Een niet bewerkelijker recept, maar zeker de moeite waard. Oh, daar, daar hebben we het al. Ja. En met de wintermaanden in aantocht een lekker alternatief voor de stamppot. Uh, ja. Eet smakelijk. Ja, dat komt. <laughs> ja. Ja. ja we waren afgelopen zondag was er ergens bij ons een, dat noemen ze dan een boerenmarkt. Een soort brokante markt, hartstikke leuk. En er daar een verschrikkelijk goede slager. En daar had ik een rookworst gekocht, en toen kreeg ik er één graad. Dus hadden we twee rookworsten. En zo lekker. Toen zei lag gelijk, nou, dinsdag ben ik toch vrij. Dan ben ik toch de hele dag thuis. Dus, dan gaat het wat uitgebreider. En dus gaat ze die... Gaat het maken we nou? nou. Ja, ik, ik, ik heb een, een, thuis een slow cooker. En ik vind het zo jammer dat het in Nederland nog helemaal niet bekend is. Een slow nee. oh. Dat is eigenlijk gewoon een elektrische pruttelpan. In plaats ja, ja. van dat je het op het gas moet laten staan... stop je deze in de elektra. Ja. Met een uh, keramieke pan erin. Een hele grote. En okay. je kan gewoon de deur uitgaan. Ja, ja. Zonder dat je zorgen hoeft te maken okay. dat het aanbrandt of zo. Okay. Heerlijk. Nou, slow cooker. Slow dat is, van dan, dat is, is dat van die, zelden, is die kraan? Uh, zelfs dat wat? Die kraan die, die waterkraan die je tegenwoordig... Nee, ik... nee, oh, nee, dat is, dat is de koeker met, met een Q. Nee, oh. dit, is, dit heet, het apparaat heet gewoon... de algemene slowkoek. Oh, ziet er een okay. beetje uit als een rijstkoker. Maar oh, dan uh, okay. net anders. Nou, uh, we zullen het merk maar niet noemen, dames en heren. Nou, verkrijgbaar wel een goede huishoudzaak. <laughs> <laughs> nou, ik zou zeggen, eet smakelijk. En uh, ja, het was natuurlijk best wel bewerkelijk. Dus het recept staat op Facebook. Op onze Facebookpagina. Eh... Uh, en uh, er was ook een antwoord binnengekomen op uh, de vraag. Maar <laughs> dat is waarschijnlijk iemand die uh, meewerkt in dit programma. Want er stond stand voor het lunch. Dus net of wij het antwoord geven. Nee, wij hebben het antwoord niet gegeven. Ik weet niet wie het wel was. Maar zet even je naam eronder. Zo, Godverdomme. Nou, uh, we gaan door met uh, Mike Cookertje. Van Elvin Stardust. Nooit van gehoord het zal wel een leuke plaats zijn. Mijn koeketje! Dat was dan. Uh, uh, hoe heet die man nog weer? Wat zei ik nou? Alvin Stardust. Alvin uh, Stardust, ja, met My Cooker Chew. Nou, sorry, uh, maar. Uh, ik moet toch even uh, wat kwijt. Want uh, die meneer die uh, heeft uh, duidelijk uh, heel goed naar het volgende nummer geluisterd. Ik denk dat, als, uh, dat uh, dit was iets eerder uh, uh, Dit klinkt bijna hetzelfde, alleen andere teksten. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky. Het is echt bijna hetzelfde. Het gewoon ja, hetzelfde melodie. Moet je... De... Voilà. Het is overduidelijk uh, dat, uh, dat liedje uh, My Cook van Elfie Stardust hier uh, heel dicht naast heeft gelegen. Een uh, soort kruisbestuiving, zou ik maar zeggen. Want uh, dit, is, dit klinkt echt bijna precies hetzelfde. Alleen dit is van een paar jaar eerder, dat wel. Norman Greenbaum en Spirit in the Sky. We doen er nog eentje, San. En dan gaan we weer naar het nieuws. Dan mag je weer. Jee. Leuk, hè? Feel <laughs> <Goddelijk. laughs> <all> the excitement. <laughs> <laughs> Het, <laughs> nou, goed, het een goede antwoord op onze popvraag is ook binnen. We hebben toch wel uh, uh, collega's die, uh, die uh, wel ken uh, kennis hebben van muziek hoor. He? Maar het goede antwoord is gegeven. We gaan naar The Eagles. En The Journey of the Sorcerer. Oh, oh Ik denk niet dat het gezongen gaat worden. Ik weet het niet. Het duurt nog, wel, het duurt ja. nog drie minuten geloof het nummer. Maar ik vind het wel mooi trouwens, hoor. al ja. mooi muziek. Eagles. En of er nog gezongen worden, dat uh, horen we misschien nog wel later. Maar uh, we gaan nu eerst gewoon even naar het nieuws. Want dat moet ook. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Sandra Lissenberg. Op 13 oktober vergadert de Zandvoortse gemeenteraad... en dan zal blijken wat zij aan het college van burgemeester en wethouder meldt... over de voorgenomen samenvoeging van ambtelijke diensten in Haarlem. De standpunten van de verschillende partijen werden al duidelijk... in de voorbereidende commissievergadering op 15 september jongsleden. Er lijkt een raadsmeerderheid te zijn voor de samenvoeging... Inmiddels heeft ook de ondernemingsraad van de gemeente Zandvoort... zich overwegend positief uitgelaten over het voorstel. Ook zijn er al wijzigingsvoorstellen van de, P van de A en Sociaal Zandvoort binnengekomen. En ook andere partijen hebben aangekondigd... het, college, uh, het voorstel van het college te willen aanpassen. Vanavond om half negen zal er in het programma Opsporing Verzocht... aandag worden besteed aan een zaak... die zich op 12 juli jongsleden heeft voorgedaan op de Antwerpenstraat in Haarlem... Daar is een taxichauffeur op brute wijze overvallen. De politie roept getuigen op via het telefoonnummer 0900 8844 zich te melden als zij meer weten over deze overval. Een vrouw heeft maandagmiddag ruim drie kwartier opgesloten gezeten in een kluisruimte van de ABN Amro Bank aan het Houtplein in Haarlem. Aan het einde van de middag was de vrouw naar de bank om daar waardevolle bezittingen in haar persoonlijke kluisje te stoppen. Daar viel door onbekende oorzaak de stevige toegangsdeur naar de kluisruimte dicht. Na enige tijd raakte de vrouw in paniek... en hierbij heeft zij handelingen verricht waardoor het alarm in de bank afging. Omdat in eerste instantie niet duidelijk was wat er aan de hand was... Uh, en of de vrouw kwade bedoelingen had, kwam de politie massaal ter plaatse. Agenten troffen de vrouw aan en het verhaal werd al snel duidelijk. Ze kon na een klein uur de kluisruimte weer verlaten... en er zal worden onderzocht hoe de stevige toegangsdeur... naar de kluisruimte dicht heeft kunnen vallen. En dan heb ik nog een uh, nieuwsbericht van Facebook. Uh, een betrokken bewoonster uit Zandvoort waarschuwt andere inwoners van Zandvoort voor het volgende. Uh, vannacht is er bij haar ingebroken in de schuur en twee fietsen zijn ontvreemd. En bij nader onderzoek zijn ze erachter gekomen dat ze, uh, hun schuur en andere schuren gemerkt waren... met een uh, wit kruis met krijt op de, op de schuur uh, getekend of op de schutting. Uh, en zij wil dus andere mensen oproepen ervoor te waken en te, na te kijken of er geen kruis naast de poort of op de schutting staat. Want dan weet je ook dat de dieven bij jou in de bu buurt waarschijnlijk actief zijn. Ja, dat is een uh, beproefde methode, hè? Daar dat wordt wel meer voor Ja, dat het stokje tussen de deur ook, ja, hè? Ja, stokje tussen de deur of uh, een de kruis. Uh, of, een, of een kruis of wat dan ook. Dan weet je in ieder geval dat de heren iets van plan zijn. Dus ja. ik zou daar inderdaad extra alert op zijn. Loop even naar buiten en ja. kijk even op je schutting of op ja. de schuurder. Ja. Uh, dan nog, tot slot, het uh, onderwerp Wild. Vanwege de bronstijd onder de herten in de Amsterdamse waterleidingduinen wordt Zandvoort in oktober nog één keer wild. Onder het motto Zandvoort Goes Wild organiseert de VVV de hele maand oktober op zaterdag, zondag en donderdag om half vier burlwandelingen. Tijdens deze wandelingen trekt men onder leiding van een gids door het waterleidinggebied op zoek naar herten. En gezien de grote populatie in dit gebied zijn deze niet te missen en kan men met eigen oren het uh, burlen horen en aanschouwen... hoe de hert het fysieke gevecht om de vrouwtjes met elkaar aangaan. Een unieke ervaring dus. En speciaal voor uh, de jonge geïnteresseerden wordt er in de herfstvakantie, en die is volgende week op 19, 20 en 21 oktober... speciale kinderbeurwandelingen georganiseerd. Uh, de kosten voor de reguliere wandeling zijn 6,50 euro... voor een leeftijd vanaf 9 jaar. En voor kinderen tot 8 jaar is dit 5 euro... Tot slot, ook nog een klap op de vuurpijl, uh, komt de Wild Drive-in bioscoop naar Park, Zandvoort en wel op zaterdag 22 oktober. Er zullen twee films worden vertoond. Een, uh, een vroege uh, voorstelling om kwart voor zeven en dat wordt Zootropolis en de late voorstelling om half tien. En daarbij heeft men kunnen kiezen uh, en heeft men ook gekozen voor Jungle Book. Uh, kaarten zijn per personenauto en bedragen 20 euro. En die zijn uh, verkrijgbaar bij de VVV Zandvoort. Dus je kan je, ja, je personenauto zo vol stouwen als je zelf wilt. Maar dat, uh, dus, dat gaat dus per auto niet per persoon. Ik vind dat wel leuk klinken. Normaal zijn <laughs> kaarten per persoon. Nee, nu is het per auto. Ja, dat ik, ik, ik heb dan meteen zo'n zo zo visie van de eerste de beste. Daar had je vroeger ja. als van die kampioenschappen. Hoeveel mensen passen erin in een deusjefo? Ja, in een Ja, 25 zo. Ja, dat kun je goedkoop met de film. Precies. Ja. <laughs> of je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 Er zijn vandaag wolkenvelden en vanochtend kon daar lokaal uit wat regen of motregen vallen. Soms kan ook even de zon tevoorschijn komen. De afhankelijke uh, no zwakke noordoostenwind neemt toe naar matig en de temperatuur stijgt naar maximale graden graad of 14. Vanavond en de komende nacht is het over het algemeen droog en bij een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind daalt de temperatuur naar 7 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, maar ze nu en dan komt de zon tevoorschijn. In de ochtend is er lokaal kans op wat regen, maar over het algemeen blijft het droog. De wind waait uit het oosten en is matig over land en krachtig aan zee... en de temperatuur stijgt naar 12 graden. Donderdag is het over het algemeen bewolkt en vooral in de ochtend kans op wat lichte regen. De oostenwind waait vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. Windkracht 5 tot 7 en de temperatuur stijgt naar hooguit een graad of 11 voor het gevoel zal het dan ook veel kouder zijn dan de waarde op de thermometer. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. You are near Just like me They long to be Close to you Why do stars fall down You were born The angels got together And decided To you Arpenter, broer en zus. Die samen dit succesvolle duo uh, vormden. En met Karen. U weet dat. Is het uh, niet al te goed afgelopen. Dame leed aan anorexia. En is daaraan ook overleden. En dat was al op hele jonge leeftijd. Dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Wat had dat meisje mooie stem. Prachtig hè. Engeltje. En... Wat je misschien niet weet, of wat u misschien niet weet, is dat het ook een hele goede drumster was. Ja, bijna net zo goed als weer eens. Ze met die, dat het antwoord, is ook drumster, maar zei ook. En uh, ze kon het heel goed en op dan mocht ze niet meer drummen, want uh, ze moest gaan zingen. Dat vonden ze veel leuker. Maar ze wilde dat eigenlijk helemaal niet. Ze wilde gewoon drummen. Maar ja, dat mocht niet van de broer. En van uh, nou, jij zei dat, dat ze van zo'n vader had. Hè, die... ik, ik, ik dacht zo'n vader. Ja. Ja, ja. Ik, je kent ze wel, zo'n vader. Ja, zo die uh, heel veel uh, voorkomen in de showbusiness. Ja. Bij de Jacksons bijvoorbeeld ook. Precies. Beyoncé. Uh, Beyoncé heeft ook zo'n vader. Ja. <laughs> Leuke mensen zijn dat. Goed, maar uh, in ieder geval, uh, nou, er waren de vader Carpenters dus. En het nummer heet Close to You. We gaan naar uh, Simon N. Carfunkel. En uh, ik vind dit sowieso op de LP. Uh, bookends vind ik het al een geweldig nummer. Maar ze doen het nu live. En dat is zo mooi. Simon and Garfunkel in America. En luister maar. En dit is zo so mooi. Live in Central Park. New York City. Let us be lovers. We'll marry our fortunes together. Got some real estate here in my bag So we bought a pack of cigarettes and Mrs. Wagnified And we walked off to the I said, Be careful, This bow tie is really a camera. Toss me a cigarette, I think there's one in my raincoat. Oh, we smoke the this one and Het album eh, Bookends uit 1968, als ik het goed heb. Een prachtig, prachtig nummer. All come to Look for America. Live in Central Park. En dat waren Simon en Garfunkel. Onze collega Dolly, dames en heren, die heeft de longontsteking. Dat is heel erg. En heeft al koorts. Dus well? Dat is heel erg vreselijk. Vind je niet? is ja. Ja, vind ik wel. Dus, uh, dus uh, ja, ons... Uh, maar ik hoop dat ze donderdag er weer is. Uh, dat ze... Dat ze dan weer een programma kan maken samen met Sharon, hoop ik. Maar in ieder geval, hé hey, uh, Dolly. Uh, nou, even een hart onder de riem, hè? voor jou? Wordt ze gelijk beter, let op. Hello, darling. This is Louis. It's so nice to have you back where you belong. Look, it's swell Dolly I can tell Dolly You still glowing you still growin', you still going strong I feel the room sway But the band's playing One of our old favorite songs From way back when So Take a rap That was finer and empty. I'm of Ja, ze is een beetje ziek, een beetje ziekjes en zo, longontsteking. En dat is helemaal niet leuk, want dan moet je die rotzorgers likken, die, die, die Pretnichson troep en zo. Nou, ik, ik weet dat Ansela dat ook eens gehad heeft, die werd er doodziek van van die bende. Ik hoop niet dat dat uh, bij Dolly gebeurt, maar dat je er lekker van opknapt en de donderdag weer bent, Dolly. En uh, het was eigenlijk een beetje ook een prijs, hè, San? Want, want, want Dolly was degene die het goede antwoord gegeven had. Oh, was dat Dolly? Ja, dat was oh, Dolly. Dolly daarachter? Ja, Dolly zat erachter, ja. Oh. Dolly heeft het goede antwoord gegeven, dus... Nummertje drie. Nummer, uh, wie was dat? Uh, ja, oh. nee, die komt dus als nummer drie in de... hall oh! Of... Een... Ik schrik elke keer zo. In de... Oh, of ja, nee, dat heb ik van Gerrit Ekdom geleerd. Maar uh, wat was nou het goede antwoord, Sam? Dat, dat wist jij toch ook? Ja, maar jij, jij, het, is jouw, het is jouw onderdeeltje. Moet dus, heel ja. Het goede antwoord, dames en heren, was ja. Neil Diamond. Ja, die heeft ze geschreven. Ja. Ja, uh, die heeft ze heel veel mooie liedjes geschreven. En uh, Red Red Winders en I'm a Believer en... Uh, nou ja, uh, nog, nog, meer, uh, Sweet Caroline. En, uh, nou, noem ze allemaal maar op. Uh, Love on the Rocks. Old en, en, by myself? Nee, oh, nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, het was nee dat niet, hem, he? nee, het ja. was niet van hem, Nee, dat was niet van hem. Dat was van Erik Carmen. Ja. Maar hij heeft ontzettend veel mooie liedjes. En hij is nog steeds actief, hè, die man. Hij doet het nog steeds. En hij kan het ook nog steeds. Hij heeft zelfs vorig jaar nog een nieuw album uitgebracht. Neil Diamond, dus, en, uh, we gaan nu verder met Van Morrison. Want die had ik eigenlijk ook al in de planning staan. Maar op een gegeven moment was alles weg. En nou ja, je weet wel. Maar omdat jij zo'n fan bent van Van Morrison. Dank hier is hij, Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and, hey, hey. and a running, hey hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts still thumping and you, a brown-eyed girl.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 Ja, ja. Van the man of de wil, Van Morrison en natuurlijk het Heet de Brown Eyed Girl. We gaan naar de laatste. <laughs> en schiet la la hard op la uh, la zou er nu moeten komen. Het zou nu moeten gebeuren. Oh, toch. <laughs> dit gebeurt er you nog know wat? In the land of gray and pink, dit is Caravan. En dat is de laatste van vandaag. In the land of gray and pink Where only boy scouts Stop to think They'll be coming back again Those nasty grumbly grimblins, And they're climbing down your chimney Guess they're trying to get in Come to take your money It's a innocent They're so thin There's black pockets in the sky Don't leave your dad in the red Cigarette Just one day to the land where the pumpkin grows. You won't need any money, just fingers and your toes. And when it's dark. Zo zit het er alweer helemaal op, hè? Hebben we het alweer gehad? Het hele feest van vandaag, jawel. Hebben we het, alweer, het is alweer klaar. Gewoon, ja, dat weet je, maar dat het zo snel gaat, hè? Soms, ja. En uh, vandaar dat wij gewoon gaan afscheid nemen, door, uh, uh, uh, Sandra, Sandra. Sandra. <laughs> jawel, mijn dolly zegt: hey, Corbett. Je had nog even gauw wel leuk berichten, hoor ik net. Die, die fiets, die gestolen ja, was uit die schuur. die, uh, die fiets is teruggevonden in oh. de Verlengde Haltestraat. Die, oh. die, nou ja, een van de twee fietsen die vanaf dat die schuur is ontvreemd... Die, uh, is zogenaamd, ja, het heet koud gezet. Ja. Dat, uh, dan plaatsen de, de ja, inbrekers om op een plek... en dan komen ze hem later ophalen. Maar ja. dat, uh, de eigenaresse heeft het als uh, haar fiets herkend... en die is hem op dit moment aan het halen. Oké, okay. nou, dat is dan... Een, Positief normaal... nieuws. Positief nieuws. Nieuwe. Maar blijf wel uitkijken als er toevallig een kruis op je... of, of iets <lacht> der of een stokje tussen de deur. Hou het vooral in de gaten, hè. Want dan ben je gemerkt als dat ze bij je langskomen... Die, uh, Smeerlappen. Dus uh, houd het even goed in de gaten. Ja, normaal doe ik dat alleen op donderdag natuurlijk. Maar ja, ik ben er nu donderdag niet. want dan is het Dus daarom zeg ik nu als laatste nummer. Fun we had. We hadden weer aan. Ik vond het weer gezellig. Ja, was leuk. Het was weer leuk, hè? Nou, volgende week ben jij er niet. Want dan ben je een beetje op vakantie. Lekker, hè? Dus ik uh, wens je een fijne vakantie. Zal je wel mis. Ja, ik jou wel. Maar je, je vrouw komt. Ja, mijn vrouw gaat mee. Dus uh, dan zie ik je over 14 dagen weer. Gezellig. Dan gaan we er weer iets leuks maken. Hey, bedankt. Eh, luisteraars, bedankt voor het luisteren. Fijne dinsdag nog. En wat mij betreft, tot volgende week maandag. En volgende week dinsdag, dan ben je weer. Pa! Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.